Jan de Vries met het NOS Journaal. De luchtmacht heeft gisteravond wapens ingezet tegen drones boven vliegbasis Volkol. Personeel probeerde vanaf de grond drones neer te halen. Het gebeurde met wapens, schrijft het ministerie van Defensie in een persbericht. De drones werden gezien door bewakingspersoneel. Daarna is de luchtmacht in actie gekomen. De drones zijn volgens Defensie daarna weggevlogen en niet teruggevonden...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 De VS wil dat het land de hele Donbass opgeeft aan Rusland... maar dat ziet president Zelensky niet als optie, zei hij gisteren al. Rusland zit niet aan tafel. President Poetin heeft nooit serieus werk gemaakt... van vredesbesprekingen met Kiev. Het is nog niet bekend wanneer en waar in Zwitserland Oekraïne gaat praten met de VS. Belarus heeft gratie verleend aan 31 Oekraïners. Het ze onderdeel zijn van afspraken met de VS... Tegen de pro-Russische dictatuur gelden westerse sancties. President Lukashenko heeft eerder gevangenen gratie verleend om sancties op te heffen. Oud-president Bolsonaro van Brazilië is gearresteerd. Volgens lokale media had zijn zoon opgeroepen tot een waken voor zijn deur... en is Bolsonaro preventief weggehaald om opstootjes te voorkomen. Bolsonaro is veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. Binnenkort moet hij beginnen aan een celstraf van 27 jaar.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 Dit is ZFM met nu Zandvoort op zaterdag.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 Nou, dan hebben we natuurlijk nog de evenementenagenda... en we gaan natuurlijk weer Randall Lawson bellen. Er is weer een hoop te vertellen, want de, de, hoe heet het, de, de kwalificaties zijn geweest van de Formule 1. Ja, het was om vijf uur vanmorgen, was vroeg. Het was, ja, vroeg. was glibberen gladderen. En nou, gelukkig is het Max toch nog wel tweede kunnen worden. Maar ja, het moet natuurlijk met 40, wat is, het, 45 punten achterstand zoiets...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 Het is de hitparaders van dit moment. De single van uh, Ray en Where is My Husband. We gaan naar het uh, Duikjesveld, naar Piet Pijper. De wedstrijd van vandaag. Goedemiddag, uh, Piet. Goedemiddag, Rob. Ja, zo. Nou, half twee uh, gestart tegen Jong Hercules. Ik zie dat, uh, dat Jong Hercules net één plaatsje onder uh, SV Zandvoort staat. Maar wel ja. twee winstenpartijen heeft gehad afgelopen twee. Ja, ja dat zit er toch uh, in deze afdeling... Uh...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 als jongen had ik eens over een prachtige kans heen. Dus dat was voor ons geluk. Het ja. is dus 0-0. En in vergelijking met de vorige week... zijn er gelukkig weer een aantal vaste spelers terug. Willem Kreug speelt u mee. Nigel Christine is er weer. En Otman Vertoot is er weer.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 Dan, dan, dan zeg maar vorige week. We kappelen naar de rust toe. We gaan straks een goede kant op voetballen. Naar de kantine toe. Ik zie er ook wel een paar, paar doorzetters. Want het is een straffe. zuidwestenwind. wind denk ik. Hij staat dwars op het terras. Maar normaal met een piertje hand wordt het nu wel erg koud. Dus daar, daar zitten niet veel mensen. En, en, en de tribune zit wel redelijk, zit een mannetje op 50, 60. Ja, ik hoor het trouwens uit een uh, betrouwbare bron voor mij dat uh, Jan van der Leede ook uh, van de partij is. Klopt dat? Jan, Jan van der Leeden, die uh, is gezien, niet door mij nog. Dus ik ga hem straks de hand schudden en een borrel met hem drinken. Maar tot ondertussen gaat Jong breekt uit. En nee, nee, nee, er wordt een cornerbal, dus er nog geen doelpunt. Ja, Jan is in het land, ja. En. Uh,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 Ja, de bal gaat uit. Gaat uit dus het blijft 0-0. En, en Nog twee minuten voor de rust. Oké, okay, dankjewel Piet voor dit moment. En straks komen we uit, uiteraard weer terug daar op Het is een man hard looking for. in the It's like strawberries on a summer evening and it sounds just like a song It sounds just like a song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 Na de proefperiode van één jaar worden de resultaten geëvalueerd. Ja, dat zou wat worden. Als die bewoners daar naar een uh, grote brede man die net zijn auto daar neergezet heeft... en uh, de wat oudere bewoner uit de Bentveld loopt op die man af van... Uh, zie je dat bord niet, dit is uh, alleen voor bewoners uh, parkeren. Lijkt mij niet echt uh, handig om dat uh, zo te doen, maar goed. We zullen het even af moeten wachten.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 de afgelopen 8, 9 jaren is eigenlijk iedere winnaar een replica laten maken. En uh, wij ook. En die ja. staat trots bij ons in de zaak. Nou, je weet wie de, de genomineerden zijn. Uh, wie denk jij dat er uh, gaat winnen? Oh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 Uh, dus ik vind het leuk, zo'n ondernemersprijs, want het trikt heel veel mensen die het leuk vinden. Maar ja, eigenlijk zijn alle mensen die in, in zo'n ondernemen en dat uh, een beetje met enthousiasme doen, allemaal winnaars. Dus, uh...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 Nee, dat kan ook wel Ben je nerveus? Nee, heel, eigenlijk helemaal niet. Kim van tent 6. Ja, ja dat ben ik. Ja, ik denk wel dat jullie een goede kans maken. Ja, nou, het zou heel mooi zijn als het zo is. Wat denk je zelf? Uh...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 nou ja, lekker eten wil, zeg maar. Kaashoek, natuurlijk, is daar een voorbeeld van. En die hebben dan ook de prijs dit jaar ontvangen. Voor de retail is dat, geloof ik. Mm -hmm. Ja, klopt. En ja, nou ja, zo zijn er allemaal mooie ondernemers hier in Zandvoort. Zoals Nop voor de overige. En uiteraard de winnaars Café Buitenspel. Ja, en ik vond het leuk wat je vertelde over Café Buitenspel, omdat dat eigenlijk.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 The only way to fly Is on the wings of love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 We Ja, gewoon zin in een beetje lekkere rustige muziek. Zo deze van Jeffy Osborne on the Wings of Love. Ja, Piet, nogmaals, goedemiddag en uh, fijn dat je er weer bij bent. Vandaag tegen Jong Hercules, maar uh, zijn we al tot score gekomen? Het is nog steeds uh, de brilstand. Dus 0-0, uh, zou Frits uit zeggen 0-0. Het is wel zo dat de Song is goed uit de kleedkamer. gekomen. tweede helft zijn toch uh, goed.